10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en Guilaine de Plag. Supermarktdeskundige Gerard Rutte vertelt ze over de slepende ruzie tussen Albert Heijn en zijn franchisehouders. NOS-justitieverslag heeft Robert Bas over de rechtszaak tegen een 18-jarige hacker uit Rotterdam. En nu eerst het NOS-journaal met Jan van den Putten. Staatssecretaris Teven van Justitie wil ook verdachten zonder strafblad een verklaring omtrent gedrag kunnen weigeren. Nu kan zo'n verklaring alleen worden geweigerd als iemand is veroordeeld. Die verklaring omtrent gedrag is nodig voor mensen die bijvoorbeeld met kinderen willen werken. Teven wil onder meer voorkomen dat verdachten van kindermisbruik aan de slag kunnen in een crash. In Leidsendam is de rechtszaak begonnen tegen de vier verdachten... van de moordaanslag op de Libanese premier Hariri negen jaar geleden. De vier Hezbollah-leden zijn niet in Leidsendam aanwezig... want ze zijn nooit gearresteerd. Wel komt een ander slachtoffer naar het tribunaal. De journaliste May Shidiak presenteerde voor een tv-station in Beirut... de eerste uitzending over de aanslag op Hariri. Ze verloor een arm en een been bij een aanslag. Vermoedelijk gepleegd omdat ze gezegd heeft... dat Hezbollah en de Syrische regering achter de aanslag op Hariri zitten. PvdA-kamerlid Monash vindt dat verhuurders en huurders zelf een beperkte huurverhoging moeten afspreken. FNV en Woonbond vinden dat huren te snel stijgen. En ze zijn bang dat na 1 juli nog meer huurders dan nu niet rond kunnen komen, zegt directeur Paping van de Woonbond. Huurders zijn over het algemeen mensen met een inkomen onder modaal, die nu al geconfronteerd worden met hoge huurlasten. 700.000 hurende huishoudens kan nu al niet meer rondkomen. En als dit zo doorgaat, groeit dat naar 900.000 hurende huishoudens... die onvoldoende geld hebben voor voeding, kleding en maatschappelijke activiteit. De Woonbond wil dat de politiek ingrijpt. De PvdA vindt dus juist dat de bal bij huurders en verhuurders ligt. De vorming van de nationale politie heeft niet bijgedragen aan het verminderen van winkelcriminaliteit. Dat zegt Detailhandel Nederland in reactie op uitspraken van korpschef Bouwman. Die zei bij Knevelen van de Brink dat de criminaliteit in Nederland het afgelopen jaar is afgenomen. Mede dankzij de reorganisatie van de politie. Volgens Detailhandel Nederland daalt het aantal overvallen. Maar merken winkeliers dat politieregio's nog steeds niet goed met elkaar communiceren. Daardoor kunnen dieven ongestraft in verschillende regio's toeslaan. Het aantal jongeren dat voortijdig van school gaat is het afgelopen jaar gedaald, blijkt uit cijfers van het ministerie van onderwijs. Vorig jaar gingen bijna 28.000 jongeren van school zonder diploma. Een jaar daarvoor waren het er ruim 8.000 meer. Minister Bussenmaker: Ik ben tevreden, want er is een enorme inspanning geleverd met weer een daling van 8.000, maar ik wil uh, verder... en uh, ik wil naar een getal van uh, uh, 25.000... want eigenlijk is elke jongere die de school vroegtijdig verlaat er één te veel. De omzet van supermarktconcern Ahold is het laatste kwartaal van vorig jaar gedaald met 1,1 procent. De omzet kwam uit op 7,5 miljard euro. En dat kwam vooral doordat klanten in de Verenigde Staten minder kochten. In Nederland groeide de omzet met 0,7 procent. En dat was te danken aan de groei bij de internet met activiteiten van Ahold zoals albert.nl en bol.com. Het weer nog bewolkt en regen of motregen... in de loop van de middag opklaringen, het wordt 7 tot 10 graden. Morgen af en toe zon, in het noordwesten wat regen... en ongeveer 9 graden. Awb Verkeersinformatie, Dennis mooi. Er staan nog steeds een zevental files. Uh, het is een hele drukke ochtendspits geweest vanwege ongelukken. Dat merk je nu nog steeds op de A1 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Laren, drie kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. En op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam, daar staat tien kilometer tussen knooppunt Oude Rijn en Vinkenveen door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. Op de A4 naar Amsterdam is zojuist een ongeluk gebeurd in de Schipholtunnel. tunnel Drie kilometer file daar. Hier zijn drie rijstroken afgesloten. En op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 Radio 1, KRO-NCRV. De Ochtend. Met Guilene Plach en Jurgen van den Berg. U hoort deel 4 van de reportageserie Het Gezonde Doel. En die goede doelen die moeten hun onderzoeksresultaten niet gratis weggeven. Wij hebben dit erin gestopt... En daar hebben wij dus net zozeer recht op deelnemen aan dat patent. Dat heeft voor voordeel dat je de prijs dus enorm kunt drukken. Eerst nu de hacker in Rotterdam. Zometeen begint de zaak tegen een 18-jarige Rotterdammer... die wordt verdacht van hacking op grote schaal. Robert Bas, justitieverslaggever van de NOS. Jij gaat die zitting zometeen volgen. Wat valt er allemaal te vertellen over die zaak? Nou ja, die jongen is in, in oktober aangehouden. Worden. Pas in december is door het openbaar ministerie bekendgemaakt. En waarom hebben ze dat zo lang stilgehouden? Omdat tijdens het onderzoek duidelijk werd dat het om een hele grote zaak ging. Hij heeft zeker in 2000 computers van mensen ingebroken. Hij heeft de computers overgenomen. Hij kon meekijken met de webcam. Hij postte allerlei berichten namens de accounts van die mensen van die computers. En dat deed hij eigenlijk allemaal een beetje voor de lol van af zijn zolderkamertjes. Zijn ouders hadden helemaal niets door. Hij dacht dat hij huiswerk aan het maken was. En ondertussen was hij op een hele grote schaal aan het inbreken... bij allerlei mensen in de computers. Maar gewoon om te kijken hoe ver hij kon gaan, wat er allemaal mogelijk was. Ja, en tot zijn een enorme verbazing kon hij heel veel. Het was heel simpel om allerlei uh, programma's te verspreiden... waardoor hij webcams kon meekijken, filmpjes kon downloaden... foto's kon bekijken, hij oh, heeft miljoenen bestanden gedownload. Dus het was op een enorme schaal is dat gebeurd. Ja, en hij is degene die die hele Ibn Khaldun-kwestie op zijn geweten heeft, begrijp ik. Nou, niet helemaal op zich weten. Blijkelijk heeft hij op een van die, van die computers waar hij heeft ingebroken... een paar van die uh, examens aangetroffen. Het ging in dit geval om het examen Frans. En dan heeft hij gewoon via de account van een van die gehackte computers weer verder verspreid. Dus hij lijkt, niet, hij lijkt niet het brein erachter zijn... maar hij heeft wel duidelijk meegewerkt uh, aan de verspreiding van die examens. Dat is ook een van de redenen waarom hij tegen de lamp is gelopen uiteindelijk. Maar door hem is het openbaar geworden, dat wel. Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het okay. lastige is, het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek heel lang stilgehouden. Dadelijk gaan ze ook eerst beslissen of het inderdaad in de openbaarheid behandeld gaat worden. Want hij is 18 jaar en een deel van die feiten die hij heeft gepleegd, dat was, toen was hij minderjarig. Dus het is maar de vraag of we vandaag iets meer gaan horen over nou, de stand van het onderzoek en hoe groot het allemaal is geweest. Ja, want het is een pro forma zitting, dus inhoudelijk wordt er nog niks behandeld. Okay. Nee, het gaat vandaag met name over de vraag van moet je nog langer blijven vastzitten. Hij zit al drie maanden vast. Dat is eigenlijk wel heel erg lang voor een jonge jongen uh, die uh, eigenlijk geen criminele activiteit heeft gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld niet gehackt met het idee van ik ga iemand zijn, zijn rekening plunderen, maar alleen voor de kik, fotootjes bekijken en verspreiden. Wat wel strafbaar is, maar ja. We gaan het zien vandaag in die regiezitting. Dankjewel, Robert Bos. Door deze jongen gaat dus iedereen nu zijn webcam ja. afplakken. Dat was een advies van Justitie, toch? Ja, dat toch? kregen we gisteravond als advies mee. Doe er een stickertje overheen. Dat ja, je weet dat ze meekijken, eventueel. Mocht je gehackt worden? Het rommelt bij Albert Heijn. De ondernemers die als franchisers supermarkten volgens die Albert Heijn formule uitbaten, die weigeren een deel van hun rekeningen aan dat moederbedrijf te betalen. En het gaat behalve om veel geld ook om een principe-kwestie. Gerard Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de supermarktdeskundige. Waarom willen die franchisers hun rekeningen niet betalen? Nou, het komt nu een beetje naar buiten omdat er uh, een geldprobleem zou zijn, maar het probleem is veel dieper. Uiteindelijk gaat het om, om macht en het gaat om, uh, om precisie. En, en er is al veel langer gedoe tussen die franchises en de, de leiding. Ja, en eigenlijk de afgelopen vijf jaar is, er zijn er continu conflicten over alles en nog wat. Over hoe we winkels ze mogen hebben, over wat ze mogen doen in hun winkel. Wat ze lokaal mogen doen, welke consumenten ze moeten voeren. Uh, maar uiteindelijk, uh, als je het diep analyseert, gaat het gewoon om... Uh, dat Albertijn uh, wil beschikken over de portemonnee en de winkels van ondernemers. En de ondernemers wil dat natuurlijk niet investeren, die lopen risico... en die uh, willen hun eigen zaak kunnen doen. Die willen ook lokaal uh, acties doen, uh, uh, omdat zij het publiek daar natuurlijk goed kennen... weten wat, wat daar gevraagd wordt. En dat mag dan van de hogere legerleiding niet. Nou ja, wil graag uh, controle houden. Dus dat betekent dat ze een formule hebben neergezet die ze heel strak willen, willen bewaken. En uh, of het nu gaat om een logootje of het gaat om... Uh, die mensen dat staan ze niet toe en ondernemers uh, worden er een beetje doodziek van. Ja, maar ik snap het vanuit Albert Heijn ook wel. Aan de andere kant vraag ik me dan af... waarom uh, nemen ze dan zoveel van die franchise-nemers in dienst? Nou, als je even teruggaat, de oprichter Albert Heijn heeft destijds contact gezocht met, uh, met ondernemers... omdat de formule niet snel genoeg uh, groeide. Dat zijn bijzonder. ondernemers wel kunnen doen, dat is nog steeds zo. Albert Heijn ondernemers groeien veel sneller dan filialen hebben een groter marktendeel. Uh, maar uiteindelijk uh, heb je nu bijvoorbeeld ondernemers die uh, meer dan 15 vestigingen hebben... En die vormen een machtsfactor en dat vindt uh, Albert Heijn, Dick Boer en Sander van Laan uh, niet, niet leuk. Ja, want, want ze hebben uh, veel van die C1000 winkels natuurlijk overgenomen. Dat zijn eigenlijk allemaal franchises, hè? Ja, het zijn allemaal ondernemers. En, en daarmee is het probleem eigenlijk groter geworden? Ja, ze krijgen er meer ondernemers en uh, uiteindelijk minder grip. Alhoewel ze bij deze C1000 ondernemers, wel we redelijk veel grip hebben... het zijn ondernemers die, uh, ja, die uh, een beetje aan het infuus liggen... in die zin dat ze uh, niet zo snel uh, salarvrijken van wat Albert Heijn doet... terwijl de, de wat oudere ondernemers dat wel doen. Speelt dit eigenlijk ook bij andere winkelketens? Ja, het speelt eigenlijk overal wel. Het gaat om geld, het gaat om macht. Het gaat om uh, wat mag je wel, wat mag je niet. Maar bij Albert Heijn zijn ze daar wel heel extreem hoor. Ik heb net bijvoorbeeld een, uh, een foto van Jumbo-ondernemers. zit zitten lekker met z'n allen in de snel, Met z'n ondernemers, met uh, directie erbij. <lacht> dat zal je bij Albert Heijn niet uh, meemaken. Mee, <lacht> mee daar gaat het om wat gemoedelijker aan toe. En uh, zien ze het belang van ondernemers veel meer. Terwijl Albert Heijn denkt alleen te kunnen. Het grappig is dat je... Dat zie je ook bij HEMA en bij Bakker Bart. Dat zijn toch... Uh, ja, een beetje arrogante lui die, uh, die denken dat ze beter kunnen dan de ondernemers. En dat is absoluut niet zo. Waarom kiezen die franchisers dan voor Albert Heijn? Dan kunnen ze toch een andere supermarktketen kiezen? Nou, ondernemers kunnen het heel erg niet kiezen. Ze zitten gewoon bij een onderneming. En uh, daar uh, zit het vastgoed. Daar zijn, zitten huurcontracten. Dus ze kunnen, ze kunnen absoluut niet weg. Daarbij komt ook dat Albert Heijn de zaak over het algemeen het beste geweld heeft van allemaal. Dus ze zijn op zich wel tevreden. Uh, ik denk ook dat ze niet zo snel weg zouden willen gaan... en ze willen meer, uh, ja, meer vrijheid en uiteindelijk ook wat meer kunnen verdienen. Ja. En dan komt het webwinkelen natuurlijk nog bij? Ja, dat is natuurlijk een idioot verhaal. Hè? Dat Heijn uh, met zijn eigen vrachtwagens... het marktgebied van ondernemers komt binnenrijden... waar ze uh, een vergoeding voor betalen. En zien gewoon uh, dat de vrachtwagen van Heijn uh, de producten lost uh, bij hun klanten. Dat kan natuurlijk nooit waar zijn. Nee. Hoe gaat dit opgelost worden, meneer Rutte? Ah, dit wordt geschikt, het kan natuurlijk nooit ke keihard gespeeld worden. En uh, ook over zal uh, water bij de wijn moeten doen. Zeker nu is het een beetje onder druk aan het staan in Nederland. Het markt in al, uh, staat veel. verdiensten gaan achteruit. Dus we uh, hebben die ondernemers gewoon keihard nodig. Het uh, is alleen tijd dat daar eens een directie komt die het snapt. En anders vragen we gewoon omzicht om te bemiddelen. <lacht> die bemiddelt ja, overal. Die brengt zelfs de mensen in Syrië en uh, Zuid-Sodaan bij elkaar, dus uh, geen probleem. Dank ik voor de uitleg. Maken. Gerard Rutte, okay. supermarktdeskundige. Muziek op Radio 1 Australische Band is het. En deze single is pas net uitgekomen. Deze maand dus. Het John Butler Trio. Weet, Weet je dan? toch veel? Hey, stiekem heb ik papiertjes voor. Only One. There's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 Het gezonde doel. Als goede doelen onderzoek betalen waar een medicijn uitkomt, dan neemt het farmaceutische bedrijf die kennis meestal gratis over en pakt vervolgens de winst. Medicijnen zijn daardoor duurder dan nodig. De viability of your cells is oké today. Yes, yes. Sometimes I don't have a high In het laboratorium van het Leids Universitair Medisch Centrum wordt gewerkt aan een vaccin tegen astma. Gisteren hoorden we al dat de industrie hier voorlopig geen geld in steekt. Ja, die hebben zeker interesse, maar die zeggen wel van... nou, kom maar terug op het moment dat je een concreet molecuul hebt... wat eigenlijk al helemaal aangetoond is van dat het werkt... en op wat voor manier het werkt en hoe je het moet maken. En daarom betaalt het longfonds een groot deel van de kosten van dit onderzoek. Directeur Michael Rutgers. De, de eerste kennis die dan uh, uiteindelijk dan leidt tot mogelijk zo'n uh, zo, zo nieuw middel, een nieuw, nieuw medicijn die is er gekomen, mede door de financiering van bijvoorbeeld het longfonds. Ja. Is die, die eerste kennis, is dat eigenlijk geld waard? Betaalt de farmaceutische industrie voor ja, jullie uh, pionierswerk dan? Nee, ik denk dat het een, uh, een investering is van het Nederlandse volk. He, dat uh, dat onze, de mensen die ons steunen, die 220.000 donateurs... die uh, 38.000 leden van de vereniging, dat die graag willen dat wij dat doen. Maar daarmee doet het longfonds zichzelf en haar donateurs tekort... Vind hoogleraar gezondheidszorg en Cultuur Ivan Wolvers. Ik denk dat in dat hele proces het veel uh, democratischer zou zijn en rechtvaardiger... dat als andere partijen uh, in dat hele proces heel erg uh, meegefinancierd hebben... en de veel grotere risico's op de nek genomen hebben van het voortraject... dat ze daar een stevig stuk van de uh, royalties in mogen hebben... Wat heeft dat voor voordeel? Dat heeft voor voordeel dat je de prijs dus enorm uh, uh, kunt drukken. Er zijn vaak discussies over de, de prijs inderdaad, van bepaalde medicijnen. en De industrie zegt dan altijd... ja, we hebben heel veel geld gestoken in het onderzoek... om dit allemaal mogelijk te maken. En dat moeten wij nu eenmaal terugverdienen. Ja. Klopt dat wel als je nou, aan de andere kant ook hoort... dat ze maar een deel van het onderzoek betalen? Ja, dat klopt niet. En daarom moeten ook die uh, fondsen en die patiënten... een grotere plek hebben... Om te zeggen van ja, en wij hebben dit erin gestopt. En daar hebben wij dus net zozeer recht op deelnemen aan dat patent. Want zonder onze inspanning waren jullie nooit zo ver gekomen. Terug bij het Longfonds, bij directeur Michael Rutgers. Ik kan me voorstellen dat de industrie, de farmaceutische bedrijven... of, of fabrikanten van hulpmiddelen, dat die nou, wel heel blij zijn met uh, al het onderzoek... dat op die manier eigenlijk gratis voor hen beschikbaar is. Z Zij kunnen nou, rustig achteroverleunen wat er in dat eerste prille onderzoek uitkomt. En zodra er een markt in het bereik ligt, dan stappen ze gratis in en kunnen winst gaan maken. Um, nou ja, dat geldt dus voor alle academische ziekenhuizen ook in de hele wereld. Want dat zijn allemaal niet-commerciële ondernemingen. Zo, zo werkt het. Zo werkt het. Dus academische ziekenhuizen en de, de partijen die uh, onderzoek daar ondersteunen, zoals wij... Um, die zitten in die business op die manier. Um, en ja, ik denk dat het onontkoombaar is dat academische ziekenhuizen uittesten wat er kan, zou kunnen werken. Dat fondsen zoals die van ons daarin investeren... om dat, om dat uittesten te, te, mogelijk te maken. Het kan niet anders dan zo. Ik zit al lang in dit vak en volgens mij... Um, ik weet ook van wetenschappelijk onderzoek... En volgens mij werkt het zo. Volgens mij kan het niet anders dan zo. Maar zo denken niet alle goede doelen erover. De Nierstichting werkt aan een draagbare kunstnier... om de grote vrijheidsbeperkende dialyseapparaten te vervangen... En directeur Tom Oostrom pakt dat anders aan. Voor een tweede versie hebben wij inmiddels zelf een patent in handen. En wat is het voordeel van het hebben van die patenten zelf? Patenten zijn geld waard. geven jou een positie. En uiteindelijk kun je met patenten bepalen of iets wel of niet op de markt gaat komen. Dus jullie houden de regie, de controle erover? Precies. En dat is nou inderdaad wat je nou juist krijgt als je een patent hebt. Je kunt de regie houden op de innovatie. In tweede instantie zou ik ook heel graag een royalty willen ontvangen op de innovatie. Want als het zo is dat deze innovatie, deze nieuwe kunstnier echt heel interessant is, veel verkocht gaat worden... dus waar bedrijven veel geld mee gaan verdienen... dan vind ik het niet meer dan logisch... dat de Nierstichting ook een stuk van de opbrengst gaat krijgen. Dus dan ja, word je toch bijna zelf een soort industrie, zou je bijna zeggen... als jullie ook de winst willen meepakken. Nee, het is fantastisch dat wij op deze manier het geld kunnen inzetten... wat niet naar de industrie toe gaat. We krijgen het terug. We ontvangen ook nog een stuk royalty... waarmee we nieuw onderzoek kunnen doen... om te gaan naar een nieuwe versie van de draagbare kunst. Het beeld dat de donaties aan gezondheidsgoede doelen... vooral zorgen voor een gespreid bedje voor de farmaceutische industrie. Namelijk gratis kennis om een peperduur medicijn mee te maken. Volgens de industrie zelf is dat veel te simpel. Iets dat de mogelijkheid in zich heeft... om 15, 20 jaar later uiteindelijk een medicijn te worden. Maar je weet dat nooit van tevoren. Dat morgen in Het Gezonde Doel. Dat is ook meteen het laatste deel in deze reportageserie dan van Niels de Jaag. De Ochtend... En daarin gaat het vandaag over het ondernemersklimaat in Nederland. Want ondernemers geven het kabinet een dikke onvoldoende... blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Rutte 2 scoort een 4,9. Het vorige kabinet kreeg van de ondernemers nog een 6,7. Als ik kijk op de site, de stelling, de kritiek van ondernemers op het kabinet is terecht. 200 mensen ruim gestemd nu, 77% is het eens, met de stelling 23% oneens. Aan de telefoon is de voorzitter van VNO-NCW, Bernhard Wintjes. Meneer Wintjes, goedemorgen. Eén goedemorgen. Waar lopen die ondernemers voornamelijk tegenaan? Ja, eigenlijk één belangrijk punt. Dat is uh, de lastendruk en de regels. Ja. Kijk, ondernemers begrijpen niet... die ze vijf jaar eigenlijk geen economische groei gezien hebben... overleven, met heel veel moeite overleven... dat eigenlijk... De ...tegen alle wensen in toch voortdurend de lasten weer verhoogd worden. Laatst weer de accijns, de, de, de leidingwaterbelasting. Niemand begrijpt dat meer in mijn achterban... ...dat enerzijds de, de overheid zegt... ...ondernemers moeten dit land weer uit de problemen krijgen... ...en anderzijds worden ze maand in maand uit... ...verder belast met nieuwe lastenvolging. Nou, dat is de maar, onderliggende maar, toon in deze enquête. Maar met alle respect, dat hoor ik echt al jaren en jaren van de ondernemers... Je zult het blijven horen zolang, uh, zolang uh, het kabinet op deze manier doorgaat. Ja. Maar als je moet je moet voorstellen, ondernemers die nu vijf jaar een crisis meegemaakt hebben, langs de langste crisis die ooit in Nederland sinds de 30 jaar bestaan heeft. De ondernemers zijn dat niet gewend, het is de eerste keer dat deze generatie ondernemers dat meemaakt. En tegelijkertijd zie je het percentage van wat de overheid terughaalt van wat wij met z'n allen verdienen stijgen van 45 naar 50 procent. Je ziet de waanzinnige besluiten om de accijns voor, voor bier en frisdrank... en tabak en diesel verhogen, waardoor de opbrengst zelfs omlaag gaat... omdat de mensen over de grens gaan denken. Dat is niet meer aan ondernemers nee, uit te leggen. Nee. Diezelfde ondernemers die positief zijn over de infrastructuur... over het buitenlandsbeleid, zeggen toch, ja, dit kan zo niet doorgaan. Dus nee. de, de, de, de grens van het acceptatie, van het doordraaien... van de lastendruk die is bereikt. Het bijzondere is natuurlijk dat dit kabinet, Rutte 2... een heel, ja, best een laag cijfer krijgt van die ondernemers, terwijl het vorige kabinet, uh, Rutte 1... Uh, dat was trouwens met het CDA natuurlijk... Uh, dat hij een, um, uh, een 6,7 krijgt. Dus is dan ja. de PvdA anti-ondernemer... -an nou, dat heeft te maken met het beleid van dit kabinet. Het vorige kabinet in die tijd was bezig nog met stimuleren van de economie. Het was uh, 2011, uh, we krabbelden uit de crisis. En we zijn toen uh, toch in een wat betere vaarwater terechtgekomen. Daarna is het misgegaan en toen zijn er enorme bezuinigingsoperaties gestart. U weet, de 16 miljard bij het standkopen van het regeerakkoord. Ja, Daarna he? weer x miljarden. En die zijn in groot, voor een groot gedeelte zijn die in de richting gegaan van lasten verzwaringen voor burgers en bedrijven. Ja. Dus in feite, de ondernemers die al in moeilijkheden zaten... nog verder in moeilijkheden gebracht. En dat begrijpt geen ondernemer ja. meer. En maar dat is de reden is... dat deze enquête dit resultaat oplevert. U hebt het ook een beetje aan uzelf te danken. Want u hebt onlangs nog een oproep gedaan... Uh, van uh, laten we nou dit kabinet laten zitten... en niet naar nieuwe verkiezingen gaan... want dan is het hele land in rep en roer. Dat is nog erger. Kijk, uh, uiteindelijk, als je ondernemers vraagt... staat ook in de enquête, uh, met de toelichting... staat het duidelijk, jongens, uh, wat, wat moet er dan gebeuren... Algemene reactie is: een nieuwe crisis is nog erger dan we nu meemaken. Dus er zijn ook positieve punten die men de aangeeft. De veiligheid van ondernemen, buitenlands beleid, zijn allerlei positieve punten. Maar is, dus bij elkaar zegt men: wederom een crisis, wederom verkiezingen, wederom een nieuw kabinet is het slechtste wat, ja, wat er moet gebeuren. De dus oproep van op het kabinet is ook: nu verstandig te zijn, geen lastenverhoging meer. En als de economie maar een klein beetje aantrekt voor burgers en bedrijven, de lasten verlagen. Ja, goed. Uh, dus een, een verkie nieuwe verkiezing is nog slechter dan uh, zeg maar het huidige kabinet. Er wordt gereageerd op onze site en uh, die reacties willen we u graag even voorleggen. Ja, iemand zegt, ik ben zelf ondernemer. Ik denk dat dit beleid juist een gezonder en duurzame economie tot stand brengt. Reageert u daar eens op? natuurlijk altijd mensen die in zo'n situatie wel profiteren. Kijk, ik, ik, ik, ik vertel u de achtergrond van een enquête onder ja. 470 ondernemers. Dus het is even wat ik u nu vertel is de reactie van een enquête onder onze achterban. Maar heeft u het idee dat er wel degelijk ook door dit kabinet gestimuleerd wordt om duurzaam te ondernemen? Ja, natuurlijk. We hebben een energieakkoord afgesloten. Een erg goed energieakkoord afgesloten. En nogmaals, als je de enquête ook leest en de toelichting dan zie je ook een aantal heel positieve punten. Je ziet ook bijvoorbeeld dat Ben blij is over de kosten van de zorg. Daarom staat me, mevrouw Schippers hoog in, dank je, het buitenlandbeleid. Uh, dus het is niet alleen maar negatief, maar doorslaggevend voor dat lage cijfer is geweest, ik blijf het herhalen... dat onze leden zeggen, lastenverhoging burgers, bedrijven... Ja. is schadelijk voor de economie. Daarover zegt iemand anders ook van, tijdens de economische opleving... van voor 2008 werd er heel veel geld verdiend. En nu moet de overheid het dak repareren. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Nee, de overheid hoeft helemaal niet het dak te repareren. Alleen de overheid moet zorgen dat hij inklimt. En dus teruggaat naar 45 procent van dat wat we met elkaar verdienen... Omdat van ons te vragen en niet 50%. Kijk, dat is 5% meer overgedragen aan de overheid... dan is in de orde van de grootte van 30, 40 miljard. Dat is terechtgekomen bij burgers en bij bedrijven. St zoiets stimuleert wel de creativiteit, toch? Dat is ook wat iemand anders oppert. <lacht> Hoor je als ondernemer nee, heel nee, creatief maar, van? Ja, kijk, ja, nogmaals, we praten eigenlijk... <lacht> in de legale, twee, twee, legale zin we bedoel we ik dan, hè, dit, dit Ja, nee, voorkomen komen gelijk. We praten over een enquête... Dit is het resultaat van de enquête. Daarnaast zijn er natuurlijk gelukkig duizenden ondernemers. die ook in deze moeilijke tijd ongelooflijk creatief zijn. Ik ben in het buitenland geweest met een groot aantal missies. diep onder de indruk van wat deze ondernemers zelfs in deze tijd presteren. Er is dus geen enkele discussie over. Je had het over duurzaamheid, over duurzaam ondernemen. Daar zijn fantastische voorbeelden bij. Maar nogmaals, ik reageer even over de enquête. Ja. zoals die vanmorgen bekend geworden is. Ja. Lastendruk moet naar beneden, zegt u. Uh, dat gaat niet goed. En ook het aantal regeltjes moet teruggedraaid. Ja, het is natuurlijk zo dat we nog steeds niet geleerd hebben in dit land... Om, om elke keer wanneer er een incident is, weer... Nou, eens een keer niet door te gaan met nog meer regels en nog meer regels en nog meer regels. Nog meer regels. Maar nou eens een keer even rustig achterover te gaan zitten en te kijken, jongens, is het nou een kwestie van nieuwe regels? Of moeten we gewoon de bestaande regels beter handhaven? En als u nou een stemadvies zou geven aan de, aan de oh. ondernemers. Want de mensen <laughs> blijven gewoon op VVD stemmen, wij geven, deze enquête. Wij geven nooit stemadvies. Nee, dat weet ik. Dat is wel interessant. Ik vraag nu? Nee, nee, nee maar ik, ik, daar krijgt u het antwoord op. Want je ziet ongetwijfeld wel dat het, de, de, de, de steun voor de VVD is minder geworden. Dus D66 is is behoorlijk gestegen, en het CDA ook. Kijk, de gedachte eigenlijk, en dat is misschien ook wel de onderliggende toon in een enquête, een kabinet met de grootste partij, VVD, is natuurlijk voor ondernemers dan bijna automatisch, dat daarmee toch ook wel het ondernemersklimaat sterker gestimuleerd wordt. Begrijp er Begrijp er niet die enorme lastenstijging die men heeft gehad. Nee, maar dat is het, uit, het uitruilen, hè? dat wordt ook op de site genoemd. Via allerlei onzinnige uitruiltjes hebben ge, geleid tot een allegaartje van niks zeggende maatregelen. Nou ja, kijk, ondernemers begrijpen ook niet helemaal dat de uitruil tussen dus bezuinigingen en nivellering... dat het nou zo goed voor, de, voor ondernemers in Nederland is. Dat is, één, dat is de eerste uitruil die we gezien hebben bij de start van dit kabinet. Ja. Dank dat u aan de telefoon kwam. Uh, de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Bernard Wientjes is dat. Dat is duidelijk wat, uh, waar hij staat. Hè. Uh, de kritiek van ondernemers op het kabinet is terecht. Ik denk dat hij daar uh, met hoofdletters eens achter zet. Logisch, want zijn enquête is de reden dat we dit uh, vanochtend doen. In Stand.nl u kunt blijven reageren op die stelling. Dat kan via 0800-1101 via de site www. Stand.nl. Uh, we hebben ook nog een Twitter-account, dus doe het gewoon met hekje Standpunt of download de gratis Stand.nl-app. Dit is Radio 1. Jan van der Putten is hier met het NOS Journaal. In een bungalowpark in Putten op de Veluwe... wordt een grootschalige controle gehouden op illegale bewoning. De gemeente controleert in samenwerking met onder meer de politie... de Belastingdienst en het UWV of huisjes permanent worden bewoond. Want dat mag niet. De politie heeft de toegangswegen naar het park in Putten afgezet... en iedereen die zich daar bevindt wordt gecontroleerd. In Leidsendam is de rechtszaak begonnen tegen de vier verdachten van de moordaanslag op de Libanese premier Hariri, negen jaar geleden. De vier Hezbollah-leden, die worden verdacht, zijn niet aanwezig, want ze zijn nooit gearresteerd. Overstromingen op het Indonesische eiland Sulawesi hebben aan zeker 13 mensen het leven gekost. Het regent al dagen in het gebied, zeker 40.000 mensen zijn hun huis kwijt. En de vorming van de nationale politie heeft niet bijgedragen... aan het verminderen van de winkelcriminaliteit, zegt Detailhandel Nederland... in reactie op uitspraken van korpschef Bouwman. Volgens Detailhandel Nederland daalt het aantal overvallen... maar merken winkeliers dat politieregio's... nog steeds niet goed met elkaar communiceren. Daardoor kunnen dieven ongestraft in verschillende regio's toeslaan. En dat zijn de hoofdpunten. De Ochtend. Zometeen maar eens even bellen met de putten waar de politie dus is binnengevallen op een bungalowpark. En de week in de Nationale Nieuwsquiz staat nog steeds op 84 punten. Maar Guus Wardenaar uit Beverwijk gaat een poging doen om die score te overtreffen. Oh, mm -hmm. still Was ingegaan, dan bent u nu weer helemaal relaxed als het goed is. 1984 Bob Marley en de Whalers en waiting in Vain. Ja, ik denk dat ze redelijk zitten te stress op Bungalowpark in Putten op de Veluwe. Daar is een inval aan de gang. Diverse instanties zijn bezig met een grootschalige controle daar. Linda Vork is van de gemeente Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertelt u eens, wat is er aan de hand daar? Uh, vandaag hebben wij in Putten een uh, grootschalige actie, zeggen wij dan. Een bestuurlijke controle op uh, bungalowpark uh, de Kern. En uh, ik kan vertellen dat er uh, meerdere instanties bezig zijn om eens uh, te kijken wie daar nu wonen. Er wordt geïnventariseerd vandaag. Ja, want wonen mag niet, hè, op een recreatiepark. Gaat ja, het daarom? Ja, wonen mag dat niet, nee. nee. En zijn er veel mensen tussen aanhalingstekens vakantie aan het vieren? Dat durf ik u nog niet te zeggen. Ik kan wel zeggen dat het vanochtend al erg druk was. Um, onze medewerkers die zijn er al vanaf vijf uur vanochtend... Dus uh, om iedereen eens uh, te kijken wie er nou rondlopen. En ik hoor dat het erg goed gaat. Ja, ja. En, en wat wordt, waar wordt er nog meer op gecontroleerd? Nou, het is, uh, in eerste instantie wordt er geïnventariseerd wie er allemaal zijn. En uh, dan gaan we natuurlijk kijken hè, uh, wat ze daar doen eigenlijk in principe. Ja, want ik begrijp dat de Belastingdienst erbij betrokken is. Uh, ja. Het Openbaar Ministerie, de marechaussee. Dan gaat het ja. ook om openstaande boetes, om fraude met... ...toeslagen en belastingen en dergelijke? Als gebleikt wordt dat er openstaande boetes zijn... ...dan uh, wordt daar natuurlijk naar gekeken, ja, absoluut. En bent u al iets tegengekomen dat u daarover kunt vertellen? Op dit moment heb ik daar nog geen berichten van gehad, nee. Is er nee nog aan maar de gang? we hebben vanmiddag om drie uur een persconferentie... ...en daar hopen wij de eerste resultaten echt in te kunnen mededelen. Oké, okay, maar heeft u ze al? Dat, uh, nee, nog niet. Zijn er wel aanhoudingen verricht, weet u dat? Ik weet dat er, er tot nu toe twee aanhoudingen zijn verricht. Ja, klopt. Okay, van twee mensen die daar uh, dus woonden. Of in ieder geval daar waren op dat, dat moment. Dat weet ik niet. Dat, uh, dat ligt bij de politie. Uh, de precieze reden waarom. Goed, vanmiddag. Die persconferentie wordt er meer duidelijk. Intussen ja. is het park wel weer gewoon toegankelijk? Het park is toegankelijk voor de mensen uh, die daar verblijven. Ja, ja hij heeft ja. geen zin in allerlei potkijkers. Kan ik me iets bij voorstellen. Ah, oh, precies. <lacht> het is al druk genoeg, zeggen we dan. Hè? Dat dacht ik. Dank u wel voor nu. Linda Vork van de gemeente Putten. Eurosonic Noorderslag in de prachtige stad Groningen. Uh, dat is uh, begonnen nu. Dat duurt nog tot en met het uh, hele weekend. Martijn Gremis is daar onze verslaggever. Martijn, de kledingvoorschriften voor uh, Eurosonic Noorderslag weet ik uit eigen ervaring vooral veel zwart. Ja, en daar houdt uh, Peter Smit zich uh, fantastisch aan. En ik uh, was er nog niet van op de hoogte, dus ik uh, ben eigenlijk te licht gekleed met deze witte blouse. Uh, waar gaat het gesprek over? Nou, over de kleding. Kleding. <laughs> Dat het uh, allemaal op zwart moet. Uh, nou, zwart is wel een uh, gebruikelijke dresscode in de rock en roll. Ja. Nou ja de, de, u staat er uh, helemaal uh, goed bij. Uh, om uh, half twaalf dan begint de conferentie echt. Even wat cijfers, hoor. 3500 mensen komen naar. 35.000 bezoekers aan het hele festival. 350 bands uit 27 landen, 150 panels en 8 radiostations zenden hier live vandaan uit. Ja, dat klopt. Van IJsland naar, uh, naar Servië. Ja, ja heel veel, uh, in heel veel landen kunnen mensen dit evenement volgen. En dat maakt het heel erg leuk, vind ik. Een creatief directeur. Hè? Uh, laten we, moet hij nog veel doen op zo'n ochtend als nu? Uh, ja, we gaan zo, uh, gaat de, de conferentie beginnen. Dus ja, ik loop dan even de zalen langs om te kijken of alles goed staat, zal ik maar zeggen. Oh, ja. Kleine zaal hier. Ja. Uh, hier begint zo uh, Simon Napier Bell. Dat is uh, uh, de uh, voormalig manager van WEM. En van de uh, Yardbirds en Mark Bolen. En die heeft ook een aantal fantastische boeken geschreven over de muziekindustrie. Dit is de eerste keer dat hij hier gaat spreken. Twee rode banken staan klaar. En uh, waar let u dan nog meer op? Nou ja, gewoon even kijken of het klaar is. en dan, we, hebben, we gebruiken een heleboel zalen, ook voor de conferentie. Want we doen ongeveer 150 panelsessies, lezingen ja. en discussies. Dus nou ja, dan kijk je even of alles uh, klaar staat, zeg maar, zodat we zo de mensen kunnen ontvangen. Dit is goed. Dit is goed. Lop, ja. even, gaan we even naar een andere kleine zaal. Eigenlijk is de conferentie misschien nog wel belangrijker dan alle mensen hier komen optreden, uh, ja, de conferentie is het hart van het evenement. Uh, want omdat al die professionals hier zijn... daarom komen die bands hier ook spelen. Dus het publiek is een soort lachende derde... die daarvan kan profiteren. Dat dus allerlei topbands... die nu nog onbekend zijn... maar die uh, als het goed is later... Uh, uh, bekend en beroemd gaan worden... en op de grote zomerfestival spelen. Die worden hier, kun je hier in een kleine zaalzetting zien. Uh, maar die bands die komen hier... omdat al die professionals hier overdag... Met elkaar discussiëren en s'avonds ja, gaan zoeken naar het nieuwe talent voor hun podia festivals en uh, invulling op radiostations. Het ja, is dus even te hopen dat ze allemaal op tijd komen, want het is nog wel eens. Het wordt nog wel eens laten we zeggen, vroeg in Groningen. Heeft deze zaal niet zo goed, hè? Ja, deze zaal is helemaal goed. Hier is zo direct een presentatie van uh, uh, uh, de, uh, de, uh, de uh, head of the Creative uh, Department uh, uh, van de. European Commission, sorry, dat is nog het vroeg. was toch een beetje laat voor Peter Smit. <laughs> toch? Uh, ja. Zometeen om half twaalf gaat het allemaal beginnen... en wij gaan het zometeen allemaal volgen. Martijn Grimmie is in Groningen bij Eurosonic Noorderslag. Tijd voor de Nationale Nieuwsquiz. Gaan wij spelen met Guus Wardenaar uit Beverwijk, 52 jaar. Welkom. Ja, dankjewel. Initiatiefnemer van de stichting Ook Voor Jou. En dan uh, doe je aan dagbesteding voor mensen met een beperking... Ja. Die vang je ook op. En opvang voor kinderen met een beperking, ja. Je bent ook niet alleen hier? Nee, ik heb mijn zoon meegenomen. Dat is ook de schuld dat ik hier zit eigenlijk. Echt waar? Heeft ja. hij je opgegeven? Ja, die heeft uit naam van mijn vrouw heeft die mail hier naartoe gestuurd. En, uh, <lacht> ja, dat doet hij wel vaker. Dus <lacht> ja, dan ben ik maar zo goed om te gaan. Een soort String kleine hacker dus eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. <lacht> o oh, jee. Nou, klein. <lacht> ja, ja oké. Okay. Hij heeft het goed aangepakt in ieder geval. Ja, dat 84 punten. Is. Dat is de hoogste score tot nu toe. En ja. wij vinden het erg leuk als er nog iemand bij komt. Dat we drie <lacht> mensen met 84 punten hebben. Dus uh, succes. Wij gaan beginnen Dankjewel. met het vaste van de nieuwsfactor. Waar zit tegenwoordig nou geen camera in? Mijn telefoon is mijn wekker, die heeft er al twee. Mijn laptop natuurlijk. De nationale nieuwsquiz. Je moet er niet aan denken wat mensen kunnen zien. Als een hacker jouw computer overneemt, dan kan hij dat lampje uitzetten, maar de camera wel aan. Een 18-jarige Rotterdammer deed het en verzamelde 42 miljoen bestanden. Waarom deed hij dat? Voor de kick, gewoon omdat het leuk was om te kijken of je ergens binnen kunt komen. Plak de webcam af met een sticker of een pleister dat u zeker weet dat niemand meekijkt. Mensen die hun webcam niet gebruiken, moeten die afplakken. Het is namelijk relatief eenvoudig om webcams en microfoons... van buitenaf aan te zetten. Vraag 1, welke instantie raadt mensen aan om die webcams af te plakken? Volgens mij het ministerie van Justitie. Ja, justitie rekent niet goed. Volgens het OM moeten computerfabrikanten laptops gaan ontwerpen... met een knop die camera en microfoon uitschakelt. Aanleiding van die oproep van het OM is de rechtszaak tegen de 18-jarige jongen... die vandaag terecht staat voor het binnendringen van computers. Hoeveel computers heeft hij gehackt? Uh, ik had het idee van 2000. Nou, dat is best een aardig idee. Een jongen verspreidde een oh. virus en kreeg op die manier toegang tot de computers. 2000 klopt inderdaad. Vraag 3. Hoort er geluidsfragment bij. Luister goed. Uh, ik durf gewoon vast te houden dat criminaliteit gedaald is. Maar met hoeveel procent vorig jaar? Straatroven, maar even een voorbeeld te geven, is met 18 procent gedaald. Overvallen, 18% gedaald. In één jaar tijd. Vraag drie. De criminaliteit in Nederland is het afgelopen jaar verder afgenomen. Hoe heet de korpschef die dat gisteren zei in het programma bij Knevel en van der Brink? Bouwman. Gerard Bouwman, scorpje van de Nationale Politie, dat is correct. In vergelijking met 2012 daalde zowel het aantal straatroven... als overvallen dus met 18 procent. Met hoeveel procent daalde het aantal woninginbraken... ten opzichte van 2012? Nou, dat is een pure gok. Ik, uh, 45 procent. <lacht> ik denk dat ze he, heel blij zijn. Perfecte optimistisch wereld dan ineens, zeg. Ja, die vier die mag weg. Dan komen we op oh. 5 procent. En ook daarover was Gerard Bouwman overigens wel tevreden. Dan Vraag 5, weer een geluidsfragment. Luister goed, wie is dit? Ja, we hebben nu een enorme slag gemaakt, uh, maar het is mij nog niet genoeg... dus ik wil naar een verdere daling van uh, 25.000 schoolverlaters in 2016. Ja, Jet Bussemaker. Ja, de minister, het uh, is goed. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is het afgelopen jaar stevig gedaald... meer dan het jaar ervoor, toen nog bijna 36.000 jongeren uitvielen. Ja, dan gaan we weer over getallen praten, dus wellicht <tus> nog een gok doen. Hoeveel schoolverlaters waren er vorig jaar minder dan in 2012? Ja, dat heeft ze gezegd. Ja, <laughs> uh, heeft u het onthouden? Uh, 8000. Mm, 8300. Nou, wat zit ik ernaast? Dat ah, is wel aardig in de richting, hè? Het is overigens een flinke opsteker dus voor minister Bussemaker. die net als haar voorgangers fors heeft ingezet op minder schooluitval. Laatste vraag nog. U kunt daar vier punten mee verdienen. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Dus niet een onderwerp, maar we zoeken echt een persoon hier. En de vraag is heel simpel: wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Mijn verspreking is beroemd. 3. In de Volkskrant staat elke dag mijn naamgenoot. 2. Ik heb de psychoanalyse bedacht. Stop. Freud. <laughs> hij zegt dat echt met zijn handen in de lucht. Geen idee. Geen idee. En ik lees de Volkskrant, maar... Het was geen Freudiaanse verspreking, nee, nee, Dat is nee. echt het antwoord. Ja, dat was echt het antwoord. Uh, ja, dit is inderdaad Freud. Want oh. uh, de aanleiding is... Uh, dieven in Londen die hebben gisteren geprobeerd... die urn van uh, de as van Freud te stelen. En, uh, nou ja, uh, zijn verspreking is beroemd, hè. De Freudiaanse verspreking. De staat een cartoon uh, Siegmund van Siegmund. Freud. Ja, ja. ja, En hij is van de psychoanalyse. Uh, nou ja, dat is, uh, dat is uh, de eerste ronde... En dat betekent dat hij uitkomt op een score van 6, de nieuwsfactor. Dus dat betekent 14 vragen goed om ook op 84 punten te komen. <laughs> het kan zomaar. Ja, we doen ons best. Wij gaan het zo horen of Ruus naar dat gaat redden... in de tweede ronde van de quiz. between. Sadness on the faces I can see the chains oh, the chains Talking about the chains Oh, love can take us away Storms are brewing in your heart I don't want to waste it Better to try Locked up in the chains. is heet uh, Ryan Adams, niet te verwarren met Brian Adams. Want uh, hij heeft als een concert stilgelegd dat iemand uit het publiek... Deed, ah, doe even de Summer of 69! <laughs> en daar werd hij echt zo boos om. Uh, dit is dus Ryan Adams met Change of Love. Tweede ronde spelen wij van de Nationale Nieuwsquiz... met Guus Wartenaar uit Beverwijk... die dus een nieuwsfactor van zes heeft neergezet... en nu zo snel mogelijk zoveel mogelijk <laughs> vragen moet beantwoorden. Wij zullen daar meehelpen door de, ook de vragen zo snel mogelijk te stellen. En dan vermenigvuldigen we de boel met elkaar... en kijken we wat de eindscore gaat worden. 90 seconden lang. Als u het niet weet, pas zeggen... en dan gaan wij snel door Is met goed. de volgende vraag. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Welke Nederlandse trainer is als held onthaald in Milaan? Seidorf. Goed. De problemen met het treinverkeer bij Hilversum... door een ontspoorde intercity duren nog tot wanneer? Maandag. Is goed. Welke staatssecretaris stapt naar de rechter in Bulgarije... om ten onrechte betaalde huurtoeslagen aan Bulgaren terug te krijgen? Wekers. Goed. goed. Welke journalist heeft een open brief gestuurd aan haar ontvoerders? Pas. Judith Spiegel. Gemeentebesturen verzetten zich tegen welk akkoord... dat de vereniging van de Nederlandse gemeenten namens hen heeft gesloten? Het uh, zorgakkoord. Ja, met, met de regering van welk land zou het Westen in het geheim gesprekken voeren? Pas. Syrië. Gedetineerden van welke extra beveiligde inrichting mogen hun partner niet omhelzen tijdens het bezoek? Vucht. Welke Nederlander is aangewezen als een van de scheidsrechters op het aankomende WK-voetbal uh, in Brazilië? Juren. Uh, ja. Uh, pas. Kuipers. Kuipers. Het huis van welke tv-presentator is leeggeroofd? Pas. Bas. Menno Boeg. Welk land heeft forse kritiek geuit op de mensenrechten-situatie in Nederland? Rusland. Is goed. De vermeende minnares van president Hollande klaagt welk roddelblad aan? Soccer? Closer. Closer. Welke Nederlandse voetballer stond naast van Persie in de top 10 van de verkiezing wereldvoetballer van het jaar? En Robbe, Robben? Is goed. Bekende Kinderkoor Kinderen voor Kinderen bestaat hoeveel jaar? 35. Goed. Tenminste 10.000 Nederlanders zullen de komende 30 jaar vroegtijdig sterven... omdat ze welke stof hebben ingeademd? Asbest. Is goed. In welk geheugd voerde de Groninger Bodembeweging... gisteren actie tegen de boringen? Inmiddelstum. Doodstil. Wie kroop in het karakter van, <coughs> van bordeelhoudser Priscilla tijdens het cabaretoptreden op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie... van de ABN AMRO? Is goed, Gerrit Het Amsterdamse mediabedrijf Absolutely Independent... wordt overgenomen door een branchegenoot uit welk land? Amerika Nee, dus is Noorwegen. Oh. Hij is wel goed in gokken. Maar je ja, ja. zegt absolutely independent. Ik heb er echt nog nooit van gehoord. Dus dat u dat niet weet, dat vind ik ook niet zo gek, eerlijk gezegd. Nee, maar ja. We kunnen hem dus ook niet goed rekenen. Nee, dat dat we... blijkt. Hoeveel <laughs> vragen zijn er dan wel goed? Enig idee? Nee, geen idee. Zes of zo? Nee, dat niet. Tien oh, zijn er ja. oh, nou. Dat vermenigvuldigen wij met de nieuwsfactor van zes. En dan komt hij op 60 punten. En Dat is geen 84. Dus niet, genoeg, <laughs> nee, niet genoeg om even op te gaan om winnaar te worden. Maar wel genoeg om... Twee kaarten voor beeld- en geluid-experience te krijgen. Een mooie radio en natuurlijk die prachtige DVD-serie van Nou, hartstikke leuk. Dank je wel. Dank wel. En een fijne dag verder. Ja, hetzelfde. Dit is de ochtend van Radio 1 tot 12 uur. Caro en NCV en nu Elvis Presley. my mama By all the way down to Memphis. Got a room at the YMCA.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 Die heel lang geleden de king en de guitar man. Eens kijken naar stand.nl. De kritiek van ondernemers op het kabinet is terecht. De bijna 300 mensen hebben hun stem uitgebracht. 77% is het eens met die stelling. 23% is het ermee oneens. En er wordt nog druk gereageerd via onze site stand.nl, via Twitter, hashtag Twitter. En natuurlijk om te bellen 0800 1101. Eerst wat reacties op onze site nog. Iemand hier oneens. Moet je als ondernemer maar geen VVD stemmen? Rutte 2 doet niets om de economie op te peppen. En nog een oneens. Klagen moeten ze dan bij wintjes. Die stond achter het sociale akkoord. De economie kruipt nu toch langzaam uit het dal. Vreemde opmerking. Het huidige kabinet doet te weinig. Ze doen niet anders dan deze crisis aanpakken, zegt deze meneer of mevrouw. Wat reacties van mensen die het eens zijn. Yvonne Boersma, dit kabinet heeft niet te weinig gedaan om de economische malaise aan te pakken. Ze heeft het zelfs verergerd door alle lastenverhogingen. Door de burgers structureel voor te liegen is het vertrouwen in de economie en de politiek niet heel. En Annie van Heijem twittert nog een groeiende steun voor het alternatief, lagere lasten en MKB-krediet. Hashtag CDA. Verrassend. <lacht> hij, ja, van hij is van het CDA natuurlijk. Precies. 0800 1101 standpunten ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met Wilbert Stijfberg uit Den Haag. Wilbert. Goedemorgen. Ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. Dus ik zit er eigenlijk tussenin. Uh, want uh, we hebben echt een zakenkabinet. Uh, ze doen uh, volop zaken in het buitenland om, om bedrijven te interesseren, et cetera. Maar waar ze de mis in gaan is, uh, wij hebben in Nederland hadden uh, vroeger een maakindustrie en dat soort dingen worden nou in allerlei landen gemaakt waar ze dus uh, scheid hebben op zo'n Hollands, aan, aan arbeidsomstandigheden of uh, bijvoorbeeld zelfs betaling. Ik gok China. Uh, China, Maar het gebeurt ook in, in buurlanden van China... want de productie begint zich te verplaatsen naar uh, buurlanden. Dus de, de vraag is hoe je ze daar... maar Nederland prijst zich uit de markt... dus daar zou het windje ook eens aan moeten denken... want vroeger hadden bijvoorbeeld Vredesteinbanden... die werden in Enschede en Limburg gemaakt. Dat zit nu in China... Ja. En uh, bijvoorbeeld uh, Svetsila, dat is een scheepswerf, uh, die zit nu eens compleet in China. En uh, allerlei uh, bedrijven die, uh, of maakindustrie, uh, die wordt nu in China uh, gedaan. Terwijl uh, wij dus een heel onevenwichtige economie krijgen. Want ja. wij, uh, dat soort dingen, die, die verdwijnen hier. Wilbert, dankjewel. Goedemorgen, Stand.nl. Ja, goedemorgen. Hallo, u mag het zeggen? Ja, ik spreek uh, uit Jan Kempten uit Oudor. Uh, ik ben het eens met de stelling en ook met uh, de mening die de meneer Winkjes daar straks gaf. En, en speciaal wil ik een beetje wijzen op uh, de positie van de kleinere MKB. Uh, en vooral de accijnsverhoging, maar de lastenverzwaring, de regelgeving. Dat is vooral voor de kleinere bedrijven is dat funest om nog in deze tijd weer verder te gaan ontwikkelen naar een gezonde toekomst. Ja, en spreekt u uit eigen ervaring? Uh, ja, dat ook. Want ik. Uh, ik ben zelf uh, een ondernemer in biologische vruchtensappen En uh, nou, wat uh, verbaast ons dat ook de accijns op uh, nou, gezonde en biologische voeding ook uh, veranderd is. Ook uh, op de vruchtenschappen. Gelijk ja, ja. met frisdranken. Terwijl dat de overheid ook uh, gaat voor een convenant uh, voor gezonde voeding en het onderwijs. Precies. En, en dan zeg ik: ja, ik ben een beetje gebruikt dat de. Niet de directe regering, maar de adviseurs en de mensen op de ministeries. Dat zijn niet de mensen die direct het gevoel hebben met de praktijk... Nee, en ook die bij de benen daarin staan. Ja, die ja. moeten meer in de, in de maatschappij staan, zegt hij. Dank daar. u wel. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo, met wie? Uh, meneer Van Harten. Van Harte. meneer Van Harten. Goedemorgen. Ik heb uh, de dus zo'n de indruk... als we zo jarenlang, jarenlang, honderden miljarden euro... naar die zuidelijke landen blijven pompen zeggen ook vereenstaande economen zeggen... dat kan het hier voorlopig helemaal niets worden. En uh, zo tegen de verkiezingen uh, daarna is er helemaal niets meer aan de hand. Dat gaat zoals weer hoe heet Wouter uh, of uh, Samson gaat naar Groningen, die heel van iedereen. Maar ik denk dat het helemaal fout afloopt gewoon. Want ik denk zo langzamerhand dat de ondernemers hier in Nederland over een jaartje of wat asiel moeten aanvragen in, in het buitenland. We zien die smelterij in, in Groningen over 50 meter over de grens krijgen ze die troon van niks en hier moeten ze de volle met betalen. Dus, dus waar de, de voorman van de ondernemers Wientje zegt van uh, een tijdje terug van uh, we moeten ja. niet naar nieuwe verkiezingen. Daar bent u het helemaal niet mee eens. U zegt uh, laat het kabinet maar vallen. Ja, natuurlijk moet het kabinet van deze heren, die, die, dat is gewoon, die die, die, Samson, die zit eigenlijk ook in de regering. Dat zijn twee VVD'ers. Dat is voor de mensen. De huren gaan omhoog, die hebben ze wel besloten. Die meneer Draaienstein, weet u nog wel, die, in die nachten. Anders de daar zijn de huren ja. onbeschermd. De, iedereen moet ja, vluchten. Dus ja, okay. er is geen geld. Er is geen geld meer om iets te verkopen. Duidelijk waar u staat. We hebben deze wereldproblematiek even besproken. Goedemorgen, Stand.nl. Ja, goedemorgen met de Fries. Nou, uh, vergeleken met uh, de inwoners, de burgers. Uh, betalen de, de werkgevers haast niets hoor. Uh, alles op vier en meer wielen. Dat is BTW en BPM. Uh, zonder BTW en BPM. En soms zelfs zonder wegentax En er is geen mesttax en geen grondtax. En kerosine is taxvrij. Nou, wij noteren een oneens als ik het zo hoor. En Schiphol en. Uh, en, uh, en ga nog maar eventjes en... door zo. Dank u wel, meneer. De kritiek van ondernemers op het kabinet is terecht. Dat is de stelling vanochtend in Stand.nl. We gaan er straks op de radio om half twaalf afronden. U kunt blijven reageren. 0800-1101 of via de website www.stand.nl Nieuws. Heeft een nieuw geluid.